3 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Seattle mag de politie tijdelijk geen traangas, pepperspray of flitsgranaten inzetten tegen vreedzame demonstranten. Een de Amerikaanse rechter oordeelde dat het gebruik ervan buitenproportioneel was tijdens de protesten in het centrum van de stad. Daar werd traangas in gezet bij de betogingen naar aanleiding van de dood van George Floyd. Volgens de rechter komt ook het recht op vrije meningsuiting in gevaar als mensen thuis blijven omdat ze bang zijn voor politiegeweld. President Trump vindt dat Seattle niet hard genoeg optreedt tegen de betogers. Hij dreigt met actie als de lokale autoriteiten niet ingrijpen. Suriname heeft Nederland officieel om hulp gevraagd... bij de bestrijding van het coronavirus in het land. Er zijn inmiddels 187 mensen besmet en drie doden gemeld. Suriname is niet opgewassen tegen een grote corona-uitbraak. Er zijn maar 40 plekken op de intensive care. En er is ook een tekort aan IC-verpleegkundigen. Na het weekend wordt er in Paramaribo een veldhospitaal geopend. De topman achter Hello Kitty gaat met pensioen. De 92-jarige Japanse zakenman draagt de dagelijkse leiding over aan zijn kleinzoon. De eerste Hello Kitty producten kwamen in 1974 op de markt. Later volgden er televisieseries en films en zelfs een pretpark. De nieuwe directeur komt op een moment dat het bedrijf er slecht voor staat. Door de coronacrisis liep de winst afgelopen jaar met 95% terug. Er zijn al grote hervormingen bij het bedrijf aangekondigd.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 Het weer in het zuiden en zuidwesten kans op onweersbuien. Mogelijk met hagel en windstoten. Aan het einde van de nacht wordt het daar weer droog. Later overdag gaat de temperatuur flink oplopen. In het noorden en oosten kan het 29 graden worden. S'avonds zijn er dan opnieuw weer buien. Met name in het noordoosten. Ook zondag kan er nog een bui vallen. Verder is het dan zo goed als droog en maximaal 22. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in Zierven. Met nu de nacht.